Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Terstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Engeland zit niet meer op slot. Sinds zondag waren mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk wilden vliegen, varen of treinen op veel plekken niet meer welkom. Landen zijn bang voor een nieuwe variant van corona, die misschien extra besmettelijk is. Het vliegvaar- en treinverbod is nu opgeheven. Maar wie de UK uit wil, moet wel een negatieve coronatest meenemen. Goed nieuws dus, zeker voor veel vrachtwagenchauffeurs. In de havenstad Dover staat het vol met duizenden wachtende truckers. Ziet deze verslaggever van Sky News. Uh, much every street uh, in this town that I've seen anyway, has got lorries parked up, parked up in the pavement, anywhere they can find a spot. Bij de crisisdienst voor psychiatrie moeten ze steeds vaker nee zeggen tegen jongeren. We zijn er steeds meer met ernstige zelfmoordgedachten of eetstoornissen die daar hulp zoeken. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dat komt doordat er bij de gewone zorg al flinke wachtlijsten zijn... en jongeren daardoor te lang met hun problemen blijven rondlopen. Denk jij zelf na over zelfdoding? Bel dan 113 of kijk op 113.nl. In Frankrijk zijn vannacht drie politieagenten doodgeschoten en nog één gewond geraakt. Correspondent Daan Kool. Die agenten waren uitgerukt voor een melding van huiselijk geweld. Toen ze aankwamen bij de woning zagen ze een vrouw daar op het dak zitten. En terwijl zij het huis naderde en haar in veiligheid wilde brengen werden ze beschoten door haar man. Hij probeerde het huis nog in brand te steken en sloeg daarna op de vlucht. De vrouw is in veiligheid gebracht, de man wordt nog gezocht. Het wordt toch nog een mooie kerst voor mevrouw Meurer van 96 jaar uit Den Haag. Twee weken geleden vertelde ze dat ze eenzaam was. Ze heeft geen kinderen, geen familie meer en zei dat ze soms wel een potje moet janken. Omroep West deed een oproep om haar kaarten te sturen. En met succes bijna 7000 kaarten kreeg ze binnen. En cadeaus en kerstpakketten. Ze is heel dankbaar. Het is grenzeloos, grandioos. Ik heb er geen woorden voor. Maar ik probeer het iedereen heel... Heel hartelijk bedankt. Omroep best hoopt nu alleen nog dat er een bedrijf is dat mevrouw Meurer een gehoorapparaat wil schenken. Want dat heeft ze hard nodig. Het weer, veel boeken, in het hele land kan een bui vallen. Het wordt een graad of elf. Morgen trekt de regen het land uit en dan wordt het iets frisser, zeven graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 To admit what you call defeat Cause there's women running past you now And you just drag your feet Man makes a gun Man goes to war Man can kill and man can drink And man can take a war Kill all the blacks Kill all the reds And if there's war between the sexes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 Voor ik tien keer ondervenaar tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde.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 a great kisser and i know that you agree You're the only to freedom. but well, who Any dreams you like yourself Dreams alone Thank <laughs> you. I'm mm -hmm. je fijne dagen.